En boven de Noordzee kwam een straaljager wel erg dicht in de buurt van het toestel. De Fokker moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Chelsea heeft de finale van de Champions League bereikt. De Engelsen schakelde titelhouder Barcelona uit... door in Spanje met 2-2 gelijk te spelen. Dat was genoeg na de 1-0-overwinning van vorige week in Londen. Chelsea's tegenstander wordt de komende dag bekend. Vanavond spelen Real Madrid en Bayern München tegen elkaar. Het weer, vannacht klaart het op, de dag begint zonnig en droog... maar smiddags gaat het weer regenen, het wordt dan zo'n 14 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Guilaine plag. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. We gaan er nog een uh, sportief uurtje aan vastplakken. Mijn gast Monique Kalkman, die blijft dit uur nog zelf bij ons zitten. Dus uh, mocht u vragen hebben over een van haar wereldtitels... of. Uh Paralympische gouden plakken bij het rolstoeltennis en het tafeltennis. Of over het werk wat ze tegenwoordig doet, het geven van clinics. Kunt u de telefoon pakken en bellen met 0800-1121. Dus 0800-1121. Mailtjes sturen kan ook altijd naar Casaluna@ncv.nl En twitteren met hashtag #casaluna. Maar ik wil ook uw verhalen horen. Monique vertelde al hoe sport haar op de benen heeft gehouden. Waarom het zo belangrijk is voor haar, maar ook voor iedereen. Daarom wil ik graag weten hoe dat bij u zit. En vooral ook hoe dat bij u in de buurt zit. Het is nu Nationale Sportweek. En dan wordt er door meer dan 160 gemeentes van alles georganiseerd aan activiteiten. Wat wordt er nou bij u in de buurt of in de gemeente georganiseerd... om mensen in beweging te krijgen? Of u nou 80 bent of dat u 12 bent, je 12 bent, dat maakt me helemaal niet uit. Voor jong en oud. 0800 1121 is het telefoonnummer. Ik weet toen nog in Rotterdam woonde dat er op zuid werd er in een wijkgebouwtje een soort bejaardegym georganiseerd en dat was echt fantastisch. Want die groep was altijd helemaal vol en dan een uitzicht over de Maas en dan waren ze gewoon volop met muziekje eh, in beweging. Die mensen hadden het helemaal, helemaal, te gek. In Rotterdam Hoogvliet is al jaren echt al heel veel jaren een bokschool voor jonge gastjes om ze op het rechte pad te houden en zowel mentaal en ook fysiek fit te houden. Dat schijnt enorm ja. goed te werken om ze van de straat te houden. Ja. Zijn er bij jou in de omgeving? Waar woon jij, Monique? In Almere. Zijn er ja. ook veel van dat soort uh, initiatieven? Ja, heel mooi. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, de Dutch Career Cup. Dat is uh, voor waar jongens om te gaan voetballen... en vanuit voetbal naar betaande baan uh, geholpen te worden. Okay. Dat soort initiatieven, super. Ja, dat ja. helpt echt uh, ja. goed in het stimuleren. En Absoluut. van de straat houden, maar dus ook fit, uh, fit ja. houden. Ja, en structureel aanpakken. Hè? En maatschappelijk betrokken bezig zijn... En op die manier ook de mensen helpen, maar ook de gemeenschap helpen. Ja. Ook financieel gewin voor de gemeenschap. Nou, ja, Dat is wel wat ik, wat ik interessant vind als u uh, belt om en vertelt wat er bij u in de omgeving wordt gedaan. Hoe dat ook het effect heeft op de buurt waar u woont of in de wijk. Of het dat prettiger maakt om er te leven. Of dat u merkt, ja, er komt ook meer contact tussen mensen onderling. Want er wordt natuurlijk wel met een gedachte erachter, worden dit soort projecten uh, opgezet. Ik noem mijn telefoonnummer nog even 0800 1121. 0800 Mailen naar casaluna.ncv.nl. En twitteren met hashtag Casaluna. Dus over alle sportinitiatieven en vragen, uiteraard aan Monique Kalkman. En daar heeft Theo alvast voor gebeld. Theo, nacht. Hallo. Jij zat te luisteren Dag, naar Monique? Ik zat te luisteren naar Monique. Ja, en ik toen? Had een, ik had een vraag voor haar, want ik ben, ik ben bedrijfsarts. En ik, heb, uh, ja, ik zie vaak mensen met beperkingen, Plossingenbewerkingen of beperkingen die men al lang heeft. En dan is het toch heel moeilijk om die personen weer in beweging te krijgen. Om, om ze weer aan de, aan de gang te krijgen. En je vraag is eigenlijk uh, of, of er nog tips zijn, motivatietips. Ja, precies. Zijn er motivatietips? Uh, ja, wat kan ik doen? Het is echt, echt heel moeilijk om, om daar... Uh, daar uh, in te krijgen, ja. Oeh, ja. Volgens mij zijn er wel verschillende programma's um, en ja, er zijn natuurlijk jobcoaches die stimuleren. Er ja, zijn, dat weet ik. Ja. ja, er zijn natuurlijk verschillende. Ja, het ligt natuurlijk ook aan wat mensen triggert, hè, waardoor ze weer gemotiveerd worden om aan de slag te gaan. En voor iemand kan het sport zijn, maar voor iemand anders kan het weer muziek zijn. En voor iemand anders kan dat één goede vakantie zijn en ze kunnen er weer tegenaan. Dus dat, ja, je moet denk ik altijd op zoek gaan naar de drijfveer van die persoon. Ja. En wat hun drijft om weer deel te kunnen nemen. En ja, dan kom, we komen natuurlijk ook weer terug op, om de knop om te zetten. Wat drijf je om weer deel te gaan nemen aan de maatschappij en aan je werk? Want, hoe, werd het, hoe werkt het Theo bij jou als, als er iemand met een beperking zijn? of mensen die al in dienst zijn geweest en bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad... en die ja, dan weer ja, geplaatst moeten worden in een bedrijf? Ja, nee, exact. Hè. Dat, dat kan gebeuren, maar het kan ook gebeuren. Mevrouw vertelde net over waar, jongens. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, die zie ik ook. Ja. En dat, dat is een ander verhaal dan iemand die, die net een beperking krijgt. Ja. Dat, dat zijn de moeilijke, dat zijn de moeilijke uh, patiënten die oh. net een beperking gekregen hebben... Om, dan, om, om, om die personen weer te motiveren om iets te gaan ja. doen. Want wordt er dan geprobeerd om ze zoveel mogelijk hun oude functie weer te geven? Of wordt er dan wel ja, nee, met een open altijd... vizier gekeken? Wat zijn de mogelijkheden? Ja, dat wordt, Er wordt met een open vizier gekeken naar wat de mogelijkheden zijn... maar ja. sowieso altijd uh, te bezien of zij hun eigen werkzaamheden weer kunnen doen. Ja. En waar zit die onwil dan in? Want jij zegt ik vind het moeilijk om ja. ze in beweging te krijgen... Onwil, dat, dat zou ik zo niet willen zeggen. Maar wel dat, het, dat de drempel gewoon heel hoog is om de zaak weer op te pakken. Omdat ze denken van, ja, ik kan niet meer wat ik ooit gekund heb. En, en ja, nu moet en, ik toch... Ja, nu moet ik verder, maar ik kan niet verder. Ja, ja. en dan is de kunst om dan hetgene wat je... Ja, wat je hebt gehad achter je te laten en echt om naar de toekomst te kijken. Want ik zei ook altijd, het gaat er niet om dat je grip krijgt... op wat er met je gebeurd is en uh, hoe het dan op dat moment met je gaat. Maar het gaat erom dat je gebruikt wat je hebt voor de toekomst. Dat je dat omarmt en dat je dat voor je toekomst gebruikt. Maar zijn er dat niet je... heel veel mensen die juist en... wel daarmee bezig zijn... van waarom overkomt dit mij, ja. waarom heeft dit moeten gebeuren... en dat die niet verder komen voordat die vraag beantwoord is? Ja. Aan, een aan, aan de, de andere kant... Krijgt. Ja, is precies. Voor ja. En wat, ja. Is de, wat is de zin van je dat afvragen? Ja. En wat is de zin van vooruitkijken? En dan kan die heel groot zijn als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn die open liggen. Kijk, want als je niet meer op een heftruck kan zitten, dan zijn misschien nog hele leuke andere banen. Ik had bijvoorbeeld ook dus drie jaar geleden... ik zat in een, uh, een pittige commerciële baan die ik hartstikke leuk vond. En ik werkte heel veel uur en ik ging er met volle passie voor. Maar ik kreeg toen dus die, die nekproblemen. En ik mocht niet zoveel meer werken. Toen hebben we ook heel duidelijk met mijn leidinggevende... maar ook uh, met mij en ook onze afdeling AR gekeken... van, nou, wat kan ik wel in de hoeveelheid werk... En wat zijn mijn capaciteiten mm -hmm. en wat heeft het bedrijf nodig? En toen hebben we eigenlijk deze rol opnieuw gecreëerd. En dat is nu een hele mooie win-win. En nou, dan kan je zeggen van ja, dat is een luxe situatie. Maar ik zou ook willen zeggen tegen mensen in deze omstandigheid... als ze een, een, een beperking of een ziekte of wat dan ook krijgen... kijk vooral wat er mogelijk is en wat je wel kan ja. en, en wat je leuk vindt. En bespreek dat vooral. Maak dat, uh, uh, krop het niet op, maar maak dat bespreekbaar met je, met je arboarts. Want dat, Theo vraagt me wel of is er vanuit directies ook daar genoeg uh, initiatief in... en, en genoeg enthousiasme zeg maar, om dingen te regelen? Wat is jouw ervaring daarbij? Theo? Ja, nou, de, de, de directies die, die, die nemen initiatief genoeg. En dat, dat wel? Ja, meest, meestal wel. Maar alleen de personen zelf, dat duurt zo lang, dat proces. Ja. Mm -hmm. En de ziektewetperiode is één jaar en daarna nog een jaar erbij. En, en die tijd hebben personen nodig om tot dat besef te komen. En mm -hmm. dan daarna heb je de mogelijkheid niet meer om... Uh, om nog iets te regelen, want dan komt men bij het uwv terecht. Ja, ja, ja. Dus Hoe worden ze dan geprikkeld om positieve dingen te doen? Want daar gaat het met name om. Hè. Het gaat altijd om, om het hefboomeffect van uh, min, ja, de nieuwe situatie. Die, die is pijnlijk, die is ja. moeilijk. Ja. Uh, daar zit je mee thuis, daar denk je over na... En het hefboom-effect, dat bedoel ik mee... van wat is de leuke kant van weer aan het werk gaan? De sociale contacten, de motivatie, de, de, de, de eigenwaarde die je krijgt... door weer wat te betekenen voor de maatschappij. Uh, maar heel eerlijk, ik denk ook wel eens dat het hefboom-effect... Kijk, we leven natuurlijk in een zorgstaat in Nederland... en nou weet ja. ik dat ik me op heel glad ijs begeef... Maar, nee, maar goed, uh, absoluut. Politiek eis, of niet? <laughs> ja. Dat, maar wat wij erover zeggen, dat is natuurlijk we leven nog in een luxe, dat, dat je ook twee jaar bijna thuis kan zitten hier, hè? Dat er veel en voor je. En soms kan het gewoon niet anders. Dan, dan, dan heb je die beperking en heb je dat ook inderdaad nodig. Maar financieel word je natuurlijk niet echt geprikkeld in Nederland om aan het werk te gaan. En dan nou pleit ik absoluut niet voor een, een lagere uitkering. Absoluut niet. Maar ik, ik, ik pleit wel voor, um, ja, waar Theo eigenlijk naar vraagt, voor mensen positief prikkel om in beweging te komen. Ja. En misschien moet je ze in plaats van um, ja, een, een uitkering een positieve prikkel geven om weer aan de slag te gaan. Ja, en als de eerste dertien weken voorbij zijn... dan merk je dat er gewoon uh, problemen zijn om personen te prikkelen. Mm -hmm. ja. En misschien ook af en toe, maar ik heb natuurlijk geen ervaring meer... gewoon achter die kont aan zitten. Misschien juist harder zijn ja, ja. Dan, dan altijd maar sympathiek blijven en meelevend zijn? Ja, nee, nou, nou, dat is wel een heel simpel gedacht. Nee, zo, zo is het niet. Nee, dit, de personen hebben problemen. Dat, dat is toch logisch? Ja, ja nee, van, dat begrijp ik, maar ik... ik Probeer te bedenken van misschien is het ja. ook niet altijd fijn als iemand continu als slachtoffer en als kwetsbaar ja. en als iemand ja. wordt gezien die waar we wel iets van oplossing voor gaan vinden, hoe vervelend het ook allemaal is. Ja. Dat is zo bedoel ik het meer. Moet je op een gegeven moment niet iemand benaderen van nou, nou welkom en uh, wat kan je allemaal nog? Ja, precies. Ja, ja. nee, dat, dat, ja. Uh, dat is ook, ook onze benadering. Ja, dat wel. Ja, nee, absoluut. Is een lastige, absoluut. dus volgens mij niet iets waar je 1, 2, 3 een nee. antwoord op kan geven. Is moeilijk nee, hè? Nee, goed. De oplossing die, die, die, die weten wij dan wel. Maar in de praktijk dan blijkt dat meestal ja. heel, va heel vaak niet te werken. Nee. Maar goed, ja. misschien de plannen die jij aan het begin noemde, Monique. Ja, de... ik denk, ja, en zou en kunnen. Ja, toch ook werkgevers. We zeggen, die willen altijd wel. En in mijn geval bijvoorbeeld was dat ook absoluut zo. Uh, maar ik, ik heb ook wel eens verhalen gehoord dat het gewoon niet zo is dat het nee. toch lastig ja. is ja. dat ze het moeilijk vinden om ermee om te gaan dat als, uh, als mensen toch sneller uitvallen door, door hun handicap of door hun ziekte dat ze er liever vanaf willen dan, uh, dan dat ja. ze ja. Zo rijk dus dat zijn toegeven. Ja. dat, dat uh, je ook zo. Ja. maar ja ik denk een beetje extra hulp en, en positieve, positieve stimulans ja dat, dat dat is gewoon belangrijk. Ja, ik absoluut. ga jou bedanken voor het bellen, Theo. Er wordt druk gebeld, dus ik ga okay. naar uh, iemand anders ook toe. Succes en okay, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag hoor. Ik doe ook tussendoor even een tweetbericht. Thijs Kroese uh, vraagt zelf of zegt hij... ik heb een osteosarcoom gehad in mijn bovenarm. Ja. Weet jij wat het is, Monique? Nee, ik niet. Ja, een zware vorm van tumor wel. dat oh, ja. is ook een tumor. Ja. En hij schrijft dat zijn arm nu geamputeerd is ja. en met veel herkenning luistert. Ja. En vraagt zich af uh, door wie jij geopereerd bent en door welke arts. Ik ben geopereerd door dokter De Vesch in het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg. Maar ik denk dat de beste man uh, inmiddels niet meer geopereerd. Want hij is natuurlijk al 30, jaar, 30 ja. jaar geleden dat ik geopereerd ben daar. Maar dat stond goed ja. aangeschreven toen, of tenminste. Ja, absoluut. Goed een fantastische man. Ik weet nog hoe hij de stripboeken kwam brengen aan mijn bed na de operatie. Echt waar, ja? Per week bijna, de zusjes en wisken. Ja, echt geweldig. Ja. En ook weer steun aangehad dus. Ja. Ja. ja. Bij deze dus, uh, Thijs Kroes. En bedankt voor jouw tweet. Gaan we naar Timo, die heeft gebeld met 0800 1121. Timo, goeienacht. Ja, goeienacht, goede Goeienacht, Monique. Hallo. Wat wil jij vragen? Hi. Nou, mag ik uh, de vorige beller, zeg maar? Ja. Nog even... Theo? Uh, als je de, die mensen die bij hem komen, de vraag stelt van als je miljonair was, wat zou je dan voor jezelf regelen? Of zou je misschien wel nieuwe deuren kunnen openen? Uh, hoe bedoel je dat? Nou gewoon, dan gaat de fantasie van mensen op hol slaan. Uh, dan In die zin niet... van dat ze uh -huh. gewoon zelf kunnen, iets kunnen regelen. Want voor de meeste mensen is het denk ik heel moeilijk om voor zichzelf iets op te eisen. En als het ze zeg maar, uh, ze wachten gewoon meestal op wat ze gegeven wordt. En als ze zelf aan het stuur zouden kunnen staan, ja, dan kunnen ze fantaseren over waar ze behoefte aan hebben. En dan is dat misschien wel mogelijk. Dus toch? je bedoelt eigenlijk om te kijken, je hoeft niet, of het hoeft niet reëel te zijn op dat moment, maar wat ja. zou je graag willen? En dat je daarna gaat kijken wat nou, wel niet mogelijk zou, is. Als je zelf uh, aan het roer zou staan, wat zou je dan voor jezelf regelen? Hm. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Monique. Ja, dat vind ik een lastige. Dan denk ik maar, geld maakt niet gelukkig. Dus nee, maar het bij... gaat meer om de geestelijke vrijheid, zeg maar, dat je aan het, aan de, aan de, aan het roer van je eigen leven komt te staan. Dat je niet in ja, beperkingen denkt, dat bedoel je? Ja. Ja. ja, maar dan denk ik, geestelijke vrijheid is niet te koop. Geestelijke vrijheid, die, uh, die heb je, die creëer je. En of je nou um, op een hutje op de hei woont... of in een, uh, een miljoen op de bank hebt staan... dat weet ik niet. Dat uh, vind ik ja, een lastige. Natuurlijk doen, is het makkelijk... Het op de collectiviteit, zeg maar... Is, is, ja, wekt bij sommige mensen schromen op, zeg maar, in die zin van... ja, ben ik dat nou wel waard? Etcetera, etcetera. Maar als je gewoon, zeg maar, vrije hand hebt om in jezelf te investeren... Ja, ja. Op, ...voor eigen rekening, dan, dan komen de oplossingen bij de mensen zelf... Nou, misschien weet als Theo morgen iemand... Uh... Heeft zitten dat hij de vraag stelt. Maar waar wilde je eigenlijk voor? Ja, ik wilde ervoor. Ten eerste zat ik al rechtop, laat ik een tafeltennisballetje hoorde. <laughs> ja, ja, ja. Want ik, toen was ik gelijk alert. <laughs> kijk. Want het is. Ja, ik vind het persoonlijk zelf de mooiste sport die er is. Oh, okay. kijk aan. Het enige nadeel is dat je eigenlijk ook met je andere hand zou moeten trainen. Want dat je dan een beetje een balans ontwikkelt. Maar ja. Ja. dat terzijde. Maar ik vroeg me af, in, in overleg met ook, Bart, de, ja. de regisseur. Ja. Uh, vroeg ik me af van of, uh, want ik zie zelf nog wat valkuilen... Uh, bij de introductie van het wedstrijdelement in de uh, breedte sportorganisaties. Ja. En ik vroeg me af of Monique dat als talent... want dat is onherroepelijk volgens mij als je goud op de Olympische Spelen haalt... Ja. Maar dat, dat zij, of zij als talent, zeg maar, of voormalig talent... dat zij ook, zeg maar, uh, problemen heeft gezien of uh, waargenomen... bij de introductie van het rustgaten-element in de breedte sportorganisaties. Maar hoe bedoel je dat? Of begrijp, ik begrijp het nog niet helemaal de Nou, vraag. ik denk ook de valkuilen die jij zag. Het kan ook een nadeel zijn als jij vaak uh, de, de, de hamer op je kop krijgt... dat je verliest, dat dat ook een effect kan hebben op je eigen waarde bijvoorbeeld. Ik denk dat u dat bedoelt, hè? Of nou, andere, andere negatieve effecten. Dit is maar een voorbeeld hoor. Ja, soms zijn de ego, ego als je het over de jongeren hebt dan, ja. zijn vaak inderdaad erg kwetsbaar en in die zin zijn ze soms ook nog niet aan wedstrijden toe. Mm -hmm. Maar ik zie ook wel als bij, bij het introduceren van het wedstrijdelement dat zeg maar ja, de, de focus van het plezier naar het winnen Ja, beschrijft. dat is inderdaad waar wij het eerste uur hebben het daarover ja. gehad. Dat ja. dat, dat, dat, ja. dat inderdaad wel de valkuilen zijn. Ja. Maar dat dat ook valt of staat met goede begeleiding. Ja, aan de ene ja. kant wel precies en aan de andere kant niet. Als je juist hele grote ego's in een team hebt zitten... en die, die springen er dan zo uit als ze alleen met een balletje gaan dribbelen... En dan kan je ze, denk ik, juist heel mooi... dan kan je heel mooi die gelegenheid aangrijpen... om dat egootje wat kleiner te maken door ze leren... door te moeten te delen ja. en moeten Afspelen. overspelen. Ja. Ja. En dat soort dingen wordt juist door sport zo zichtbaar, denk ik... hoe iemand in een team opereert... Juist ja maar dat betekent dus dat zeg maar degene die dat begeleidt, dus die in feite zeg maar vanuit levenservaring en vanuit de sportervaring ja. zijn team of zijn sporter begeleidt... dat die goed moet opletten dat zeg maar het wedstrijdelement niet te vast in zo'n mm -hmm. persoon komt te zitten. Uh, ten aanzien. Of tegenover zeg maar het, het uh, team. Team Spirit en, spirit, team, ja, en, plezier. en, en het plezier. Ja. En het sportplezier. Ja, ja. ja. ja en, en daarom is denk ik ook zo belangrijk dat je bijvoorbeeld in schoolsport vakdocenten hebt. Precies om dat soort dingen. Ja, maar nou, want ook bij zij. De beginnelingen dus, op, op, op verenigingen. Want daar wordt in, in principe de sportpersoonlijkheid gevormd bij de beginnelingen. Ja, ja. ja. Dus daar ja. moet je dan de beste trainers zeg maar, neerzetten. Ja, dat denk ik wel. Goede coaches, goede trainers. Ja, uh, en niet zelf... alleen maar technisch goed, maar dus ook mentaal. Ja, want als, ja, ik, ja, als, ik nog, als ik nog één minuutje... En tien zeg maar, ja, heel kort te nog, want er ja, hangen nog zelf... veel mensen aan de telefoon achter jou. Want, want ik ben zelf op latere leeftijd begonnen met tafeltennis. Heel ja. fanatiek, zeg maar. Ja. En ik merkte dat gewoon door zeg maar, uh, verkeerde techniek... Uh, en het forceren ook, omdat je toch in die wedstrijdsfeer meegaat... Ja. dat dat geleidt tot blessures, verkeerde gewoonten, verkeerde techniek... zelfs asociaal gedrag. Hmm. en ook een ook een zeg maar ja een, een probleem met de dienstbaarheid die je toch in de training aan de dag moet leggen om anderen beter te maken. Ja. Ja. En dat vind ik hele nadelige gevolg, En dat vind ik echt jammer. Omdat in principe zo'n sport zeg maar, dienend kan zijn voor de rest van je leven. Ja. En je het ook tot ja. op hoge leeftijd met goede techniek kan beoefenen. Nou, ja. ja, des te meer redenen. Ja, en dan vragen we ook af wat er dan gebeurd zou zijn als je dat in een andere situatie had gehad. Ja, dat vraag ik me ook ja. af. Met andere ja. mensen om je heen. Ja. Ja. Nou, ik wil een het bedankt. Ja, we gaan Dank ja, Dankjewel. Dankjewel, hè. Hoi. Dag. Bart. Goedendag. Ik ik kan naadloos aanvullen op de volgende persoon, op ja. de vorige persoon. Ja. Um, Blinde ja, dat Showdown. bestaat namelijk ook. En dat is dus. Um, Doe je uh, dat zelf? Bart, of niet? Pardon? Doe jij dat zelf? Dat, ja, dat heb ik zelf al, al jarenlang gedaan. Oké. Okay. En dat bestaat. Ik ben zelf blind. Uh, inmiddels, ja, ik was vroeger slechtziend, maar dus, nu ben ik blind. Nee, maar dus... Um, maar bedoel je dan uh, Showdown, tafeltennis Bart? Besta Sorry, ik? Tafel, tafeltennis bestaat ook. En de naam daarvoor is uh, Showdown. Ja. En mensen kunnen ook kijken op uh, www.showdown.nl. Dan kunnen ze een filmpje zien en alles. Dus blinde tafeltennis bestaat. Maar vertel ja. eens, want, want Monique kent het uh, en jij kent het, maar ik ken het niet. Hoe werkt dat? Nou, het is zo dat, dat het met een, uh, een balletje werkt met uh, kogeltjes erin. Zodat je het balletje kunt uh, horen. En het gaat uh, in een tafel met uh, plankjes eromheen. Zodat het balletje in de tafel blijft. En je speelt niet over een beetje heen. Maar je speelt onder een plank, uh, een uh, houten plank. Of een, een glazen plank is het inmiddels. Uh, onderdoor. En uh, dan probeer je het balletje in in de in het golf in je tegenstander te uh, schieten. Daar ja. komt het om neer. Ja. Het heeft een klein beetje soms de goede, goedziende mensen die kunnen het vergelijken met uh, air hockey. Oh, oké. Okay. Ja. En dan maar goed, jij moet vooral dus op, op de op het geluid dan reageren en daarmee Dat is het, de plaatsen... Wat, wat er dus mee gebeurt. Ja. Is het moeilijk? Pardon? Is het moeilijk? Het is een Ja. Ja, ja, je nou, hebt hele er mooie... Zijn, er zijn wereldkampioenschappen, ja, er zijn mensen die zijn zo vreselijk goed. Nou ja, ik ben, uh, uh, ik ben zelf, nou ja, goed, een, uh, nou, een middelklasse uh, speler okay. dus ja. niet, ik ben geen tofspeler ja. Monique, heb jij het wel eens gedaan? Of niet? Uh, ja, ik heb het ooit gedaan op een uh, metielschool, ook bij een of andere sportkliniek of zo, ja. En ja, wat dat betreft zijn er natuurlijk hele mooie sporten voor, uh, voor mensen die blind zijn en slechtziend. Je hebt ook bijvoorbeeld goalbal. Heb je dat ook wel eens ja, gedaan, Bart? Dat is ook, ja, ja. ja. Maar dat is dus, dat is dus echt een, uh, ja, dat is een hele harde sport. Ja, dat is dus dat ook is een is Paralympische echt, uh, sport. De... Hè? Ja. ja, wat is ja. dat? Uh, goalbal, dan heb je een aantal, of heb je twee teams. En een goal, het is een soort handbal, maar dan volgens hetzelfde principe wat Bart net uitlegt met tafeltennis. Dan gaat die bal over de vloer, die, uh, er, zit een, er zit een rinkeltje in de bal. Mensen zijn ook, voor het geval dat ze slechtziend zijn, alleen verder geblinddoekt, zodat ze helemaal ja, niks ze zien. ze moeten altijd geblinddoekt zijn, ja, ja. ja en, en zij dat... spelen dus helemaal met... Mag ik even, mag ja, iets tussendoor zeggen? Ja. Mensen met twee plastic ogen, die moeten toch nog die, al die blinddoeken op hebben. Ja. Als ja. ze twee plastic ogen hebben, of twee glazen ogen. Het is gelijke ja. monniken, gelijke kappen, wat dat betreft. Dat is ja. zo... allemaal dat ding op. Ja. Ja. Ja. En nog even, want ik ben dan wel benieuwd met die bal. Uh, ja, die bal door door het moet het je dus je ook... uh, door het geluid uh, zien op te vangen. en naar de overkant zien te werpen. en dan op een gegeven moment uh, een, een goal proberen te maken. Okay. Ja, maar zij, gaan, zij spelen dus echt met het geluid. Maar dat is, okay. hey, uh, ja. dame, dat is, dat is dus wel een Olympische sport. Maar, ja. uh, dus de niet nee. zou je vinden nee. dat moet dat een, een paralympische sport worden wat jou betreft Bart nou zeker weten van we wel tuurlijk ja. hoe, hoe worden ja. ik ga nog ja, even dank je wel voor het, het bellen het is... in ieder is... geval pardon ik, ik wil jou bedanken voor het bellen dan uh, wil ik nog wel even van Monique weten hoe, weet jij hoe die afweging wordt gemaakt wat een paralympische sport is en wat niet ja niet in detail maar in grote lijn wel er wordt uh, volgens mij ook gekeken naar de Olympische Spelen. Is een sport al Olympisch, dan is de kans ook groter dat die Paralympisch wordt. Um, maar er wordt ook gekeken, wordt die sport internationaal, wereldwijd... Um, door een wereldwijde bond georganiseerd? En wordt die dus ook wereldwijd oh, beoefend? Ja, ja. Met een minimum aantal deelnemers. Um, uh, is die verder ook goed georganiseerd qua klassificatie? kan iedereen met een bepaalde handicap meedoen. En Zo zijn ja, wat er al van, van de zijn, dat, ja. ja. Om er wel wat bij te kijken. Dus misschien ja. dat Showdown nog iets... Ik weet niet of ze bijvoorbeeld internationaal oh, georganiseerd nee, zijn. Maar dat zou ja. mee kunnen spelen. Ja. Ja. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als u vragen heeft aan Monique Ookman, die zijn er genoeg, <laughs> merk ik al... Van allerlei, uh, over het motiveren van mensen... tot aan uh, of, of wedstrijdsport nou eigenlijk goed voor je is... of dat het de lol ontneemt... en over allerlei paralympische sporten... of sporten voor mensen met een beperking. Als u een vraag heeft, kunt u bellen 0800 1121 en Monique zit hier in het kader van de Nationale Sportweek... waar zij een van de ambassadeurs voor is. En wij waren allebei, want volgens mij was jij daar ook wel benieuwd... naar, uh, naar verhalen van mensen die in een gemeente wonen... waar dingen georganiseerd worden van die Nationale Sportweek. Want het zijn meer ja. dan 160 gemeentes die eraan meedoen... En uh, ik weet, uh, bij mij in de gemeente wordt uh, eind van de week een enorme fakkeltocht georganiseerd. Een grote looptocht dat het door vijf dorpen gaat en wordt over een fakkel aangestoken. En dan via een estafette loop ja. weer naar de volgende gedaan. Ook om die beweging, met name onder jongeren, dus voor dit jaar uh, te stimuleren. Dus als u daar een verhaal over heeft, dan uh, bent u ook meer dan welkom om uh, te bellen of te mailen naar kazaluna.ncw.nl. Gaan wij naar Harry toe. Harry, goeienacht. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wou even naar mevrouw toe gaan Natuurlijk. En haar zeggen van, als ik een pet op had, zou ik, dat, zou ik die pet heel diep voor haar aftemen. Oh, wat lief. Dank je wel. Want ik heb ja. van mijn ouders geleerd, als je het recht neemt om te klagen, heb je ook de plicht om het af en goed is dat ook te benoemen. Nou, dat vind ik mooi gezegd. Ja, ja. ja. En uh, ik wens mevrouw heel veel, heel veel geluk toe. Dankjewel. Dat was het enige wat ik even kwijt wilde. Dankjewel, heel lief, Harry. wel voor ja. het bellen. Dag hoor. Dag, dames. Daag. Dag. Dag. Oh, wat lief. Wordt het, word, word je vaak bedankt eigenlijk? Ja, er wordt wel respect uitgesproken. Ja. Want ik denk dat ja. het ook een soort van zelfsprekendheid op een gegeven moment wordt. Het werk wat je doet. En je vertelt twintig keer je verhaal. En het is allemaal vervelend wat er met je is gebeurd. Maar je hebt nu prachtig je draai gevonden. Je hebt er je werk van gemaakt. Maar het is ja, ook dat, moeilijk. Ja, dat hoor je wel. Maar ja, aan de andere kant, je doet je ding en je gaat gewoon door. En ik, ik hou meer van daden dan van woorden. Dus, maar ja. af en toe is dit wel fijn, toch? Je ja, hebt ja, toch iedereen mensen tuurlijk. Goed dat, doet tuurlijk ja. dat doet iedereen goed, tuurlijk. Ja. En een stuk erkenning is altijd fijn. En ik kreeg bijvoorbeeld uh, van de week het bericht... dat ik de Brad Parks Award ge gewonnen heb... van de ITF, International Tennis Federation... Voor mijn verdiensten binnen het rolstoeltennis Zo. wereldwijd. Ja dat, ja, dat is een mooi stuk erkenning. Ja? Dus ja, dat doet je wel wat. Ik heb ja. het nog nergens gelezen. Ja. Nee, het is ook de eerste keer eigenlijk dat ik het zeg. Dat oh, ik word tijdens de Paralympics <laughs> uitgereid. uitgereid. Ja. Oh, dus ja. dat duurt nog even. Dus ja. dus, maar je weet ja. dat nu al. Ja. Dus ja. jij gaat ja. straks de kant op ook. Ja, zeker. Was je dat sowieso van plan of is dat nu extra Ja, rijden? ik was sowieso van plan om uh, tijdens de opening er te zijn met Justin... Want mijn man is nog bondscoach voor het rolstoeltennis. Dus die is daar gewoon aan het werk. En Justin wil natuurlijk papa aan het werk zien. Dat vindt hij leuk. En ik vind het ook belangrijk dat hij de Paralympische platform... en de Paralympische boodschap ook leert kennen. En ook daar onderdeel van is. Dat dat ook hem in zijn normen en waarden weer verder gaat helpen. En we zullen daar dan twee, drie dagen zijn... om naar de verschillende sportevenementen te gaan kijken... En tijdens de sluiting zal ik er ook zijn. Okay. Um, en en er er is ook een de paralympische reunie. En dat is ook in de eerste dagen. Ah, okay. Dat is dus waarschijnlijk tijdens uh, de loting van het rolstoeltennis. Heb je dat je eigenlijk, is nog niet zeker. Zit ik nu te denken, wel, want jouw man is, verder heeft geen beperking. Is helemaal mobiel. Hoe is hij ja. in het rolstoeltennis terechtgekomen? Um, een vriend van hem gaf rolstoeltennis in Amsterdam... En die viel een keer uit, die was ziek. En toen is Mark daarvoor ingevallen. En toen vond hij het zo leuk, dus is hij mee doorgegaan. Oké. Okay. Dus en... eigenlijk bij toeval dat het ontstaan is? Ja, binnen een groepje rolstoeltennis, ja. En daar kwam ik toen bij. Toen kreeg ik rolstoeltennis van hem. Ja. En en de rest was, toch was cliché. Ja. De tennis ervalt op, op de je tennisleraar je toe, zeg maar. met, uh, <laughs> met de korte broek. Ja. Zie je, dan maakt het echt benen. niet uit of je in een rolstoel zit of niet. Nee, helemaal niks. <laughs> Geweldig. Ja, mooi. We gaan naar een uh, nieuwe beller, René de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Monique, jij uh, gaat het uh, zo straks over het integreren met niet gehandicapte mensen. Ja, in sport of heb... in het algemeen. Ja, en ik heb. Wat bedoelde daarin... jij? Waar, waar, doe je, waar heb je de vraag over? In het algemeen of juist op sportgebied? Nee, op het algemeen. Ja, algemeen op het sportgebied. Het integreren van gehandicapten met niet gehandicapten. Mm -hmm. Ik heb als fysiotherapeut heb ik namelijk al veel met gehandicapten gewerkt. En op een gegeven moment. Heb ik mensen die gehandicapt waren in een zwembad gezet. En het gevolg was dat de niet gehandicapte mensen wegliepen. Ja. En we kregen dus met de, de, de figuur die dus die het zwembad hield, kregen we problemen. Ja. En toen heb ik dus een club opgericht voor mensen die gehandicapt waren. En dat is inmiddels een club met zo'n 140, 100, sorry, 150 mensen die daar oefenen één keer in de week, maar is dat nog steeds zo, dat niet-gehandicapten bang zijn voor gehandicapten. Wat Want dat doen. was het. Ja, je had het idee dat ze bang waren ervoor. Nou ja, dat, het is anders. Ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, ja. Nou, ik denk, dat? dat is ook een kwestie van bewustzijn en zolang Mart ja, ja. maar, maar roept... Uh, wij vinden dat eng, gehandicapten sport, ja, dan, ja, ja, dan, ja? dan moeten we weer lang knokken om dat recht te zetten. Maar ik denk met, uh, ja, met veel boegbeelden die we hebben in de sport in Nederland. Waaronder Esther Vergeer natuurlijk uh, is een mooi boegbeeld. Maar ook veel andere mensen binnen de sport die het fantastisch doen. Dat we daar de beeldvorming in ieder geval veel beter mee maken. En dat sport toegankelijker is. En ja, het, het ja, is nog op, een stuk... We ben om... ook over zo'n 30 jaar terug hoor. Ik ja, ook, eh, precies. 70, dus, dus 80. Ja. ja, nou, inmiddels hebben we heel veel goede stappen gemaakt. Maar van beide kanten is het af en toe nog moeilijk. Maar het is ook gewoon door open over durven te praten en open laten zien, ja. zit ik te denken, is het ook ja. niet dat mensen gewoon niet doen? weten hoe ze moeten reageren. En dan ja. dus maar ja. of het negeren of ja. weglopen, of gewoon eigenlijk uit onvermogen. Ja, als ze de ja. eind bijna zien als schrikken Ja. Nou, ja. heel mooi, ik kan, ik kan me nog als een dag van gisteren herinneren. toen ik voor het eerst in het reinvalidatiecentrum kwam met mijn zus samen. Mijn zus, die, uh, die zag voor het eerst een beenprothese staan. <lacht> en die liep bijna gillend weg. Ja? En ik dacht van, oh jee, wat stelt. Maar ja, na twee keer moest ze er ook om lachen. En ja, dus een stuk bewustzijn. Ja. En er is op dit moment zijn er hele mooie programma's. Waaronder School on Wheels. Dat is een programma van Fonds Sport Waarbij er op basisscholen wordt verteld over gehandicapt sport. En over verschillende vormen van handicaps. Van blind zijn tot amputaties, tot rolstoelgebruikers, tot suikerziekten. Alles eigenlijk. chronische en, en beperkingen. Daar wordt over verteld. En dat het eigenlijk... Ja, een, een vorm van anders zijn is en ja. niet meer en niet minder. Maar niet minder En dat zijn. je gewoon deel kan nemen. En al is dat met, met technische hulpmiddelen of niet... of met medicijnen of niet... maar dat je gewoon onderdeel bent van de samenleving. En dan wordt er ook altijd heel laagdrempelig... Um, bijvoorbeeld, een, een potje Rolsoe basketbal gespeeld. Ja, ja. Of een potje rolstoeltennis. tennis. En ja. je, dat kinderen ook niet zelf weet. kunnen voelen, zeg maar, ja. hoe, ze dat, hoe dat ja. voelt en uh, hoe het is. Ja. Het is toch wel typisch dat dat zo lang moet duren voordat dat, dat eindelijk eens een keer doorbreekt. Ja. wordt. Echt, ja. de jaren 1975 dus ja. of ja. zoiets. Ja. Ja. Ja. Toen speelde ja. dit heel erg. Hè. Toen was me vanuit de politiek ervan overtuigd dat dat binnen een paar weken geregeld was. Ja, dat nou, nou, en, en, zijn en, illusies. Ja. ja. ja. Nou, En dat is nou precies de reden waarom ik ook pleit... voor meer media voor een Paralympics. Niet omdat wij allemaal per se naar de Paralympics moeten gaan kijken... Um, ja, dat omdat het onze idolen moeten worden... maar wel omdat 10% van de Nederlandse ja. bevolking een motorische beperking heeft. En nog meer als je alle chronisch zieken erbij telt. Zitten we geloof ik op begin 20%. Dat... We kennis maken met sport en met de mogelijkheden van mensen met een beperking. En dat dat andere mensen ook helpt. Ook bijvoorbeeld het verhaal van de arbo net. Dat dat mensen in die situatie helpt om weer te kijken van... Ja, wat zit ik eigenlijk hier te zeuren op de bank? Ik, ik heb even uh, een arm die het bijvoorbeeld iets minder doet. Maar ik zie daar mensen die blind en doof zijn. En die winnen een gouden medaille. Ja om met, ook te stimuleren. met worstelen op de Paralympische Spelen? Ik ben daar ja, ja. gewoon helemaal voor. Dat kan inspirerend werken. Dat was vier jaar geleden, was dat, weet ik, was dat een hele discussie. Ook hoeveel er wel niet werd uitgezonden, hoeveel er live werd uitgezonden. Ja. Is dat nu veranderd, dat jij weet? Voor de Ja, wordt ook Spelen? steeds beter. En de NOS pakt het in Nederland goed op. Maar het, het mag nog beter. Ja. En in Engeland bijvoorbeeld, met de BBC, die doen het fantastisch. Duitsland doet het ook heel goed. En de crooks is, denk ik, daar ook dat je, als je Paralympische sporten laat zien... dat je er ook professioneel en deskundig je commentaar bij ja. geeft. Ja. En dat je, als er een klassificatie aan verbonden is aan een bepaalde sport... dat je daar uitleg over geeft. Als er hulpmiddelen verbonden zijn of speciale spelregels aan die sport... dat je daar ook duidelijk uitleg aan geeft. Zodat het ook interessant is om naar te kijken. Nou ja, dat je het eigenlijk net zo professioneel benadert... als dat, ja, ja, dat je normaal bij de Olympische Spelen doet. Tuurlijk, tuurlijk. Alles wat anders is... Of toon is, of ja, als het maar iets anders is, dan reageert de mens. Zo. Ja, de, de, de, ja. De, ja, wij de zien... normale mag ik niet zeggen, de andere. Ja, maar gelukkig zijn er in ieder geval uh, de ontwikkelingen. Zeker ten opzichte van de jaren waar jij het over uh, had, René. Goh, goh, dan... ja, ja. Ja, Dankjewel. Zeker. Bedankt zeker. voor het bellen. Ja, graag gedaan. Ik ga slapen. Of slaap ja, lekker dan. Rust, dan. Dag. Dag. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Als u nog een vraag heeft voor Monique Kalkman... dan uh, bent u van harte welkom natuurlijk. Mail kan ook altijd Casaluna@ncv.nl En dan kunt u nu dus niet direct met haar in gesprek... maar dan zal ik uw vraag voorlezen. En via Twitter kunt u uh, hashtag Casaluna gebruiken... als u een vraag heeft. Um, Remco, Hallo. goeienacht. Hallo. Hallo Remco. Hallo Remco. Uh, ik wil even complimenten maken. Ik weet dat die andere meneer het net heel mooi gedaan heeft... maar gewoon in het algemeen ook complimenten maken naar de andere sporters die, ja, vind ik, toch wel mooi bezig zijn. Ja, He, dus, dus, dankjewel. Dus, ja. Ook namens de andere sporters. Ja, ja, de, de, de, de sporters. De, ik, ik heb eigenlijk meer respect voor mensen met een, met een beperking die zo'n prestatie leveren dan iemand bij wie het allemaal goed werkt. Ja. Omdat die eigenlijk niet veel anders doen met, ja, met het lichaam dan... Waar het voor gemaakt is, zeg maar. Je zegt dat het vergt meer doorzettingsvermogen. Ja, hm. ja, ook, ook, ook geestelijk en, en, en, en uh, ja. Het... Wat heb jij zelf een beperking? Of mensen in je nee, omgeving nee, die je kent? Bij mij, uh, nee, ja, Een buurman van mij die is uh, fanatiek, uh, ja. Je doet zeg maar fietsen met zijn rolstoel. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar... Is dat handbiken? Ja, handbike? ja, dat dus ja. is die vrij fanatiek, zeg maar. Maar dat is dan het enige wat ik in mijn buurt uh, ja, aan, aan, aan kennis heb, zeg maar. Maar ja. ik, ik, ik markeer zelf niks, maar ik vind het altijd heel fascinerend om te zien. Al nou, moet ik wel zeggen dat ik het er soms ook eng uit zien hoor. Uh, mm -hmm. Als je nou bijvoorbeeld die hardlopers hebt met amputaties. En je kijkt dan uh, wat de aanpassingen zijn om dan toch te kunnen hardlopen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat afschrikt van die, van die lange stelten aan je, aan je bovenbenen. Het ziet er een beetje ja, zijn achtig uit. Ja, het, is, het is wel de interessant dat je dat uh, ja. zegt Remco, want er is nu juist een atleet uit Zuid-Afrika, Pistorius. Ik ben zijn voornaam even kwijt Monique. Dat Oscar, Pistorius. Oscar Pistorius. Ja. En die, uh, die heeft in 2011 al een wereldbeker meegedaan met uh, de gewone, de, de, ja. de, de, de gewone moet ik niet zeggen, reguliere en, sport. Ja, rent uh, 100 meter in 10,9. Maar die, ja. heeft, die, die heeft dus twee kunstbenen waar die uh, ja. mee werkt. Dat, dat noemen ze blades, ja, en ik kan me heel goed voorstellen wat de luisteraar ook zegt. Uh, sorry, ik ben even nauw naam kwijt. Remco. Remco, ja. Remco, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat in eerste instantie ook eng vindt. En ik denk dat dat ook wel slijt als je, het, uh, uh, als je hem vaak genoeg ziet. Want dat, dat is altijd het verhaal wat je hoort. En bij sommige mensen is het zelf zo dat ze, dat ze juist dat willen doen. Want er schijnt nu blijkbaar een nieuwe schoen te zijn. Waarbij je een schoen hebt met zo'n bleed eronder. Dat je daardoor kan veren. En Want het is een soort veer, dus ook kan eigenlijk. lopen. Oh, ja, okay, ja. Dus, dus de nieuwe, uh, ja, hoe heet die schoenen met die lichtjes van vroeger? Oh, dit, ja. dit is de nieuwe trend al in het buitenland, blijft eronder. Ja. Ja, Want die, ja. die Pistorius die wordt ook de Blade Runner genoemd. hè Hij ja, is sowieso gewoon een, een very good looking guy. Zoals ik een, ja. een Zuid-Afrikaanse journaliste hoorde vertellen. Het is niet alleen een hele goede atleet, maar hij ziet er ook nog eens fantastisch uit. En dat ja. is wel een beetje ja, ja. een boegbeeld aan het worden ook. Van, ja. van het integreren in de gewone sport. In ja. de, reguliere, de reguliere sport. Ja, er zijn twee ja. hele mooie voorbeelden. Je hebt ook nog de Blade Babe. Dat is een vrouwelijke versie van uh, ja, okay. Oscar Pistorius. En dat, en dat is die? nu... Um, Amy Mullins, een Amerikaanse, een bloedmooie meid... en is nu ook het boegbeeld geworden van L'Oreal. Met de slogan, because you're worth it. Okay, en goed. dat is natuurlijk een hele sterke boodschap. Iedereen ja. is dat product waard. Ja. En zij is bloedmooi, met of zonder beperking, maakt niet uit. Ja. En Oscar Pistorius doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Die laat zien dat uh, zijn dubbele beenamputatie geen beperking is. En met de juiste hulpmiddelen is hij, sterker nog, werd er op een gegeven moment gezien of gedacht dat hij juist daar een voordeel bij zou hebben. Dus een handicap in... Uh, in een betere vorm. Dat hij dus niet minder technologie, valide, maar Verder zou kunnen worden dan mensen zonder een beperking. Ja, ja, ja dat ja. werd lang gedacht. Er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan En nu blijkt dat het toch gelijkwaardig is met valide atleten. En mits hij zich uiteraard kwalificeert voor de Olympische Spelen... dan mag hij gewoon meedoen met de Olympische Spelen. Aan de Olympische en de Paralympische. Ja, hij doet ja. toch nog mee aan de Paralympische Spelen. En dan zou ik als sporter zeggen... Als jij dan geen beperkende factor hebt in het sportieve reglement... dan zou ik ervoor zijn om niet aan de Paralympics mee te doen... om daar een statement neer te leggen... en mee te doen met de Olympische Spelen. Ja, want ja. dat is volwaardige integratie. Ja. Ja. Maar uh, Remco, we gaan even terug naar Remco. Ja, want... sorry Remco. Je bracht me op het idee doordat je, doordat je ja, dat ja, vertelde je over die denk. dingen. Maar wat wilde jij eigenlijk vragen? Oh, uh, uh, uh, uh je begon over op een gegeven moment over die uh, aangepaste auto met dat coureurswerk. Ja. Toen schoot me in één keer een, een, een ding in het hoofd wat ik een poster terug gezien had. Uh, ik zit in een vrij rottig beroep voor minder valide zeg maar. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja. En er was iemand en die, ja, die mankeerde iets aan zijn been, die kon de trap niet oplopen van de cabine zeg maar. Ja. En dan hadden ze een. een, een, een een pneumatische lift hadden ze in de deur gemaakt. Dus hij kon zeg maar, zijn been erop zetten en dan een knopje indrukken. En dan, dan schoot hij, zeg maar, oh, hij schoot niet. Hij ja, werd dan met een soort met liftje naar boven ge, ja. gedaan. Ja. En, uh, en ik heb zelfs een keer, op de, volgens mij was het de autorij, uh, een systeem gezien dat dus in de vrachtwagen een bepaalde arm... Uh, dat je de deur open doet, dan komt er een arm naar buiten, daar kan je dus achteruit met je rolstoel inrijden. rijden. Ja. En dan word je dan met arm en haal zo in je cabine gezet. En ik, ik vroeg me eigenlijk een beetje af, zijn er nou veel bedrijven die dat uh, doen? Of dat ze dan toch kiezen van, om het maar onerbiedig te zeggen, van de mensen lozen om dan een valide iemand nee, te nemen? Nee, absoluut niet. Het bedrijf waarvoor ik dus werk, en ja, het is al een paar keer genoemd Welzorg... wij hebben een divisie Welzorg Auto op Maat... en die maakt allemaal dit soort aanpassingen. En je kan zelfs gewoon met een, een blaasbediening of een, een kin besturen... kan je een auto besturen vanuit een elektrische rolstoel. Dus er is ontzettend veel mogelijk tegenwoordig, dankzij die technologie... om bijna alles te doen. En dat is dus ook precies die boodschap... die wij met die autosport willen geven. Ja. En die Gerard, onze coureur, probeert uit te dragen. En ja, wij allemaal eigenlijk... Dat je, dat je gewoon bijna in alle situaties mee kan doen. Alleen wat Remco volgens mij vraagt is... maar gebeurt dat wel? Of denk een baas ja. van... Nou, sorry, die ja. aanpassingen, dat kost me allemaal geld... daar nee. heb ik niet zoveel zin in. Nou, maar er hoeft niet per se een baas uh, voor op te draaien... voor die financiële consequenties, hè? Nee, ja, maar er is nog een ander probleem bij... En dat is dat als een auto is aangepast, kan een valide iemand niet meer rijden. Dus als die man drie weken met vakantie gaat, wordt die vrachtwagen in de hoek en brengt geen geld op. Ja, dus, ja. Dan, wij hebben bijvoorbeeld, ja, om het maar heel raar te zeggen, wij hebben van die ergonomische stoelen. Ja. Dus, en van die stoelen, daar word je helemaal in gemeten. Ja. ja. Nou, ik ben vrij lang, ik ben twee meter tien. Ja. Uh, als ik daar in zit, dan kom ik aan het eind van de dag met pijn in mijn rug eruit, omdat die stoel dus niet voor mijn rug gemaakt is, zeg maar. Maar dat geldt dus voor dan... iedere bestuurder dan, of niet? Dat is voor iedere bestuurder dus een eigen stoel? Nee, nee, nee. alleen voor mensen die dus bij de arbeids geweest zijn, van ik heb rugklachten, oh, okay. dus, mijn zittend beroep, ik heb ja, nog een goede ja. rug dus, en ik ben nog vrij jong. Maar, maar kan je die stoelen dus, dan niet uitwisselbaar hebben? Als je wel dezelfde. Dat zou een mooi systeem zijn. Ja, Truck. Ja, je hebt op de vrachtwagen luchtgeveerde stoelen. Dus voordat je dat op ombouwen bent, ben je twee ja. uur verder. Ja. Dus dan, dan zou je dus zeg maar zo'n pitcrew krijgen die dag en nacht bezig is stoelen in en uit te bouwen. Ja. Zeg maar, of een mooi modulair is. systeem, nieuw product ja, in de markt. Ik, ik zit net te denken. Op, ik, kan pakken. Ja. ik zie Monique gelijk gaan denken van, hey, ja, <laughs> dat, dat, dat is zou, weer een project waar we, we ons op kunnen storten. Ja. ja. Nou, bedankt voor de tip. Ja, goed te gelden. Ik we moeten hem even gegeven als er financiële gewinnen komt. Ja, er, ja, er, geeft ja, er wel zijn er Maar er zo. zijn gewoon vergoedingsmogelijkheden. Je hoeft, ja, precies. Je hoeft niet langs de kant te zitten, want er zijn vergoedingsmogelijkheden ook. En daar hoeft een werkgever in principe niet voor op te draaien. oké. Okay. Ah, okay. ja. nou, dat is mooi. Ik ben blij ja. in ieder geval dat we in Nederland leven en dat er hier in ieder geval veel te regelen is. Ja, op dat ja, ja, ja absoluut. Daar biedt het dat, uh, in dat geval. Sorry. Ja. In dat geval biedt, een, biedt het UWV ook uh, hulp in de arbeidssituaties. Ja. Ja. Nou, goed. Remco, dank je wel ja. voor het bellen. Oké, okay, dank je wel. Fijne, fijne nacht. Ah. Tot ziens. Is dat niet ook enorm veel papierwerk en bureaucratische romslomp... om dat soort uh, vergoedingen te krijgen? En, uh, ja. Uh, ja, dat wel. Ja. Ook dat ja. vergt een hoop doorzettingsvermogen volgens mij. Ja, klopt. Zou dat met minder kunnen of is het logisch dat het... Uh, aan de ene kant ja, moet je natuurlijk wel een, uh, een veiligheid inbouwen. En het moet allemaal verantwoord uh, besteed worden. Want het is uiteraard overheidsgeld. Uh, maar aan de andere kant ben ik wel heel erg voor de PGB's. Persoonsgebonden budgetten. Voor uh, thuishulp, maar ook voor voorzieningen. Maar daar is natuurlijk heel veel misbruik van gemaakt. Afgelopen ja. jaren. Dat ja. is het moeilijke. Maar ik denk ook dat je juist het systeem van... PGB's en de hoogtes van PGB's moet beperken. En niet de PGB's uh, zelf. Ja. En je moet van tevoren heel goed onderzoek doen. En dan moet je niet daarna doen. Je moet je van tevoren je regelingen heel goed bekijken. Maar het, het, ja, het betalingsmiddel PGB... want het is natuurlijk eigenlijk een betalingsmiddel... of jij nou een, een voorziening krijgt in Natura of via cash... daar kan natuurlijk allebei fraude mee gepleegd worden... Ja. En dat is volgens mij niet de oplossing. Als jij zegt dat je, um, dat je een beperking hebt en je staat ergens aan de deur van een scooter of een scootmobiel, dan kan je dat ook in de Natura-voorziening onterecht krijgen. Ja. En dat moeten ze volgens mij beter aanpakken: het principe van de indicatie van mensen met een beperking en niet de manier van betalen. We hebben u gehoord, mevrouw Kalkman. Oh, sorry. Nee, dat is prima. Ik hoop dat de mensen van de politiek Drive luisteren. Dus er komen zo af en toe ja. even wat uh, belangrijke zaken voorbij. We gaan uh, naar haar uit Amsterdam. nacht. Hallo, goeienacht. Goeien. Hey, ik ben eigenlijk aan de beurt naar 20 minuten. Maar ik wil niet eens ja, Er wordt veel gebeld. Dat <laughs> zeg je? Er wordt ook echt heel veel gebeld. En je had al, ik zag je al lang op de lijst staan. Dus er zijn veel mensen die, uh, die in de wacht hangen. Maar vertel, wat Wat uh, was nou, je vraag? Voor heel veel lof voor Monique Kopen voor de uh, promotie van de, de, de gehandicapte sporters en zo. Maar ik heb een, een beetje een puntje van uh, wat, uh, wat kritiek of zo, maar positief kritiek. Mm -hmm. ik, ze geeft wel aandacht aan zeg maar, zichtbare handicaps hè, bij mensen allemaal. Om die, ja. die te laten sporten, meer aan sporten laten doen. Maar mijn probleem, is, of het, probleem, wat ik, het punt is waar, waar ze te weinig aandacht aan besteedt, is de, onzichtbare handicap, de on, onzichtbare handicap bij mensen. Zoals de groep, de grote groep in Nederland, de chronisch zieke groep, ME-patiënten, diabetes, HIV, ja. AIDS en hepatitis-patiënten, uh, waaronder ik er ook een van ben. En uh, dat is ook zo'n klachten. Wat, ja, je ziet aan mensen niks dat ze ziek zijn om ze buiten komen. Ze zijn, ze zijn van binnen, zijn ze zijn behoorlijk ziek. Ja. En, ik ben heel blij. Ja, ik ben heel Sorry. Ja? Wil je eerst je vraag? Nee, sorry, maak ik eerst je vragen. Ik val je in de reden, sorry. Nee, ga je ga, ga, ga, ik luister Wat zou je zeggen? Je bent heel blij dat. Ja, ik ben heel nee, ik blij, doe. ook met dit, met dit onderwerp. Want ja. ik vind dat heel belangrijk. En inderdaad, mensen met een beperking zijn vaak de mensen met een, waarvan je ziet dat ze een beperking mm. hebben. Mm -hmm. um, en er zijn veel meer mensen met een beperking. En sterker nog, mm -hmm. Eigenlijk heb je alleen een beperking als je zelf die beperking voelt. En ik voel me niet dat ik een beperking heb. Mm -hmm. ja, ja, ik zit in een rolstoel en ik ben misschien anders dan iemand anders. Mm -hmm. Maar ik voel absoluut niet dat ik een beperking heb. En sterker nog, ik vind het gewoon een rot woord... Mm -hmm. uh, om te zeggen mensen met een beperking. Of mensen met een handicap. Of ja, mensen tjonge. die minder valide zijn. Ja, soms een achterlijke Van die plaatjes van die etikettenplakkerij. Precies, precies. Hoe zou je het dan... In België, ja. fantastisch, ja. daar worden wij genoemd Anders validen, Anders ja. Weet je wat ik ook een mooie ja. uitdrukking vind? Mensen met een lastig lichaam. Ja. <laughs> ja. Daar heb je ook een vellet uh, express van. Het couriersbedrijf heb ik ook voor ja. geleerd. Okay, ja, of, of mensen met een uitdagend lichaam. Laten we die eens zeggen. Kijk. Maar nu komen we van de, van de achterstandswijk in de krachtwijken, zeg ja. maar. Dat, dat ja. is een beetje die, die vergelijking. Maar waar het jou om gaat, is, is Har, we, we richten ons nu op mensen... waarbij je zichtbaar ziet dat er iets anders aan is. Ja. En er zou meer aandacht moeten komen voor mensen die, die ook minder uh, goed kunnen sporten... of het moeilijker vinden om te sporten... vanwege iets wat je niet ziet. Precies, ja. Ik ben naar de sportschool geweest ook. Hè, voor het eerst een, een lange tijd weer. Ja. En dan loop je dus al die slanke figuren en die gestuurde mensen, mannen en vrouwen... en dan loop ik dan met mijn, aan, met mijn buikje. En dan, nou, dat is al heel, dat is heel een toestand om daar een drempel. over mee te stappen. Ja. Een, een drempel. Ja. Maar ik zet toch door. Ik ben dan flink afgeslankt ook in een korte tijd. door het rustig aan. Top. Voor mijn ja. gezondheid moet ik ook afslanken. Ik ben dan stoppen met roken en noem maar op. Anders dan kom ik ook niet meer in een voor nieuwe medicijnen... voor mijn chronische ziekte. Hm. Maar ja, ik leef... Ik, ik, ik, zie, ik zie ook voor mezelf niet dat ik echt... Ja, soms voel ik me ziek op je goede en slechte dagen... dat heb iedereen wel in zijn leven. Maar ik heb een spreuk op mijn toilet hangen... Dat, die heb ik uit de loesje geknipt. Die is niet van mezelf. Dat, die gaat als volgt van... chronische ziekte vraagt om chronisch optimisme. Ja. En, dat is echt de ploeg, ja. vind ik wel. Heel ja, mooi, hè? Ja. Ja. Maar misschien dat, dat het vind. wat kan zijn voor de... Weet je, nu zit ik te denken... Nationale Sportweek richt zich vooral nu op jongeren. Mm -hmm. Maar dat zou natuurlijk ook ja. een thematiek kunnen zijn voor... voor Grootse volgend. Ja, ja. ja. ja. daar ben dat ik helemaal het volgende met. Daar heb ik al heel stiekem aan zitten denken. Nou. Dus ik hoop okay. dat Kees nog zit te luisteren. <laughs> je hebt morgen ook verslag aan te <laughs> en brengen. Ik ben, aan de... ja, en ik ben het helemaal ook weer met luisteren eens. Dat je... Uh, we hebben het nu eigenlijk ook heel veel over paralympische sporten gehad. En daar zijn, zitten ook vaak de zichtbare beperkingen. Maar deze groep van chronisch zieken en onzichtbare beperkingen... is eigenlijk nog veel groter. Ja. En dat is ook veel lastiger om, um, ja, om dat zichtbaar te maken... naar de buitenwereld. Jongen. De buitenwereld, dat ja, zal me geaccepteerd. Mag ik, ik, ja. heb, ik, heb, ik heb meegedaan aan een actie wereldwijd. Uh, ik ben een van de twaalf. Ik ben een van de twaalf wereldburgers die hepatitis C hebben. En dan sta ik bij mijn foto op een website ook. Ja. In Amerika. Maar dat is, in Nederland wordt daar weinig handig aan besteed. We zijn een beetje bang voor hepatitis in Nederland. En waarom, uh, God mag het weten, ik weet het verder niet. Heer van Even durft hier dan over te praten, maar als je woord hepatitis gebruikt... oh jee, mijn laatste. oh jee, oh jee oh help, help. Mm -hmm, help. Ja. Weet je, wat is dit voor een rare... Onbekend maakt, onbemint, ...onbekende ziekte maakt onbemint of zo. Ik, ja. Gewoon, ja. ik zit constant maar uit te leggen, uit te leggen wat het, nou, wat het nou echt is. Maar mensen willen het gewoon niet weten soms. Die houden het voordeel in stand of zo. Ja, duidelijk ik pleidooi bij deze. deze oh, nog steeds taboe. En, ja. Maar dit soort dingen wordt wel meegenomen in zo'n scholenprogramma. Ja, dat is wat jij ja. net zei, ook met ja. diabetes in ieder geval. Dat noemde ja. je inderdaad net al Ja, op. Nou, dat zit daar wel duidelijk in. Ja. Ja. Okay. Maar, mag ik jou danken voor het bellen? Ja, graag gedaan. En succes. Succes, Monique. Succes, jij ja, ook. Goeie. Dag. Mieke aan de telefoon. Goeienacht. Even kijken, hebben wij Mieke nog? Die zal ongetwijfeld ook even moeten, ja. hebben moeten wachten. Ben je er nog, Mieke? Ja, ik ben er nog, hoor. Oh, gelukkig. Hoor. Ja, hoor. En uh, ik heb rustig zitten wachten. Ik ben ook iemand met, nou, ik vind het wel een mooi woord, anders valide. Ja. <laughs> uh, met aangepast huis, met alles. Ik werk fulltime het woord kan niet best komt niet in mijn woordenboek voor Super. en dus ik blijf gewoon werken en door mijn werk ben ik in aanraking gekomen met Dennis van der Zijden uit Almere ja, die heeft botkanker ja. die um, he, organiseert die heeft een stichting die heeft een prachtige mooie website dat is www.dennisvanderzijden.nl ja. en die organiseert allerlei workshops voor mensen om uh, te Proberen wat ze wel en niet kunnen. Dat is golven, dat is skydiven, dat is duiken, dat is skiën, alles, alles. Hij uh, traint zelf uh, als hij wil ja toch, hij zit in het Nederlands team van een disabled uh, golfers. Hij wil de beste worden van de wereld. Tussen zijn chemokuren traint hij door. Hij organiseert allerlei soorten workshops voor. Uh, Anders van Liede, ik vind het wel een mooi woord... Ja. om kennis te maken wat voor sport ze wel kunnen doen. En het is zo prachtig. Hij houdt het zo goed bij. Die stichting zit zo mooi in elkaar. En dat is echt geweldig wat hij probeert... zijn ervaring en zijn, zijn enthousiasme... ondanks dat hij het geamputeerd been heeft... en uitzaaiingen heeft, chemocuren. Nou, noem maar op. Maar dat is zijn afleiding. Het is heel belangrijk voor Anders valide om je gedachten te verzetten. En daardoor is sport heel belangrijk. Ja. Is het een beetje een mannelijke. Een mannelijke Monique Koopman dan? Voor uh, je gevoel, Mieke. Ja, ja, ja, een <lacht> beetje. Het is hem overkomen. En hij heeft die knop omgezet. Ja. Want het leven moet je gaan omkeren. En hij heeft zelf een stichting begonnen. En daar doet hij zo ontzettend veel mee. En uh, ik vind dat zo knap, iemand van, van 40 jaar. Toevallig kwam ik ja, door mijn werk, uh, ik werk bij Omroep Max, er zijn ook aanpassingen, ik heb mijn huis aangepast, ik kan gewoon werken. Ik ga met de cameraploeg mee, die lopen met mijn rolstoel ja. en alles erop en het geweldig. Ja. Het kan allemaal. Ja, ja en raar, Dennis is deel. kan je. ik ken Dennis goed. Hè? Ja, jullie wonen in ja. dezelfde stad, want ja. je komt ook met ja. Almere. Ja, en ik kom ja. met Dennis. Oh, ja. echt waar, jullie gehoor ja. cool ja. van. En we Samen. zitten in dezelfde ja. organisatie. Ja, nou dan ja, kan je okay, deze. En we okay. golven voor dezelfde club. <laughs> ja. Oké. Okay. NGG. Nou, ja, ik wilde een beetje toch eventjes zijn naam laten ja, vallen. Ja, Want, bij deze dat hij er zoveel voor doet. En ja, ik denk, het ik denk Mieke, dat Monique het ook nog wel door gaat geven... als ze van de week Ik spreekt. doe hem groeten. Ik geef hem een <laughs> knuffel. Ik is mijn over ja. overburen, jongen. Hij heeft bij mijn zoon in de klas gezeten. Het is allemaal heel toevallig. Nou, geweldig. Ja. Ja, ik ontmoet met mijn werk iemand die dezelfde ziekte heeft als ik. Een vrij zeldzame ziekte. En die vertelt dat. Ik zeg, ja, maar dat is Dennis uit Almere. Die ken ik. En ik ben op zijn site gaan kijken. Dus ik heb contact met hem opgenomen. Ik probeer wat publiciteit ook bij de omroepen voor hem te krijgen... Want ik vind het geweldig dat iemand zich zo ja. inzet. En, uh, en je, ge je, je gedachten, je leven gewoon op een ander spoor zet. Ja, Omdat, ja dat maar dat is ja, belangrijk. Want als je, als je een beperking krijgt of een chronische ziekte... Uh, is het belangrijk om referenties te hebben. Ja. En, want je komt een wereld binnen uh -huh. waarvan je denkt van ja... Het is mijn einde, het is, ja. het is afgelopen voor me, ik ja. kan niks meer, ik doe niks meer. Nee. En om dan referenties te hebben die wel positief zijn en ja. Ja. de dingen weer wel doen, dat is ja. zo belangrijk. Nou, fijn ja. Mieke dat je dat met ons hebt gedeeld. Ja, oké, okay, prima. Dankjewel Mieke. Goeienacht. Graag gedaan hoor, dankjewel. Dag. Hebben we nog net tijd om naar de vraag van Jan te gaan? Jan, goedendag. Hallo, Hallo, vertel. Um, nou, ik heb een uh, vraagje voor Monique over Monique van der Vorst. Oh, oh ja, ja. de handbikester die in één oh. keer weer kan lopen, toch? Ja. ja. ja. Uh, krijgt zij nou nog enige begeleiding uh, via het Fonds of iets dergelijks? Oh. Nou, het, het is niet de functie van een fonds om daar begeleiding in te geven. Maar ik denk dat het de functie is van uh, de sportbond waar zij onder valt... om haar goed te begeleiden. en ook, denk ik, een stuk maatschappelijke betrokkenheid van haar sponsoren... haar huidige sponsor, om haar daar goed in te begeleiden. En uiteraard van de medische professionals. Uh, want, okay. Ja. Ja, dat zou ik eigenlijk even weten. Want zij heeft, zij heeft nog wel een, een kleine beperking, toch? Um, nee, want ze is nu herstellende. En zij, zoals ik begrepen had, zijn functionele dwarslezing. En ik heb ook geen medische achtergrond, dus daar ga ik ook geen, verder geen uitspraken over doen... Um, okay. Maar ik begrijp wel dat ze ja, nu gewoon in principe weer alles kan. En volop aan het trainen is ja. voor het wielrennen. En dat het steeds beter gaat. En ze is een fantastische sportvrouw. En ik hoop dat het goed gaat. En ja, mentaal heeft ze gewoon even heel moeilijk gehad. Maar het is belangrijk dat ze daar gewoon de juiste hulp bij krijgt. Het verhaal is geloof ik nu dat zij een, een conversie had. En dat schijnt dan weer een... Uh, meer een psychologische aandoening ja. te zijn en niet zozeer ja. een dwarslezie, hè, wat ja. echt een fysieke, puur fysiek is. Dat ja. is in ieder geval wat ik ervan heb begrepen. Maar goed, ik ben ja. ook geen arts, inderdaad, ja. geen, geen medisch onderlegger. Maar je vraag is in ieder geval, hebben we nog snel kunnen beantwoorden. Ja, oké, okay, bedankt. Mag ik je bedanken okay. en een goede nacht okay, wensen? Dag, dag hoor. Dag, dag, jij, Want het ging over die Dennis van de stichting, Heb jij zelf nog dingen waarvan je zegt dat is nou een sporten. Uh, uh, ik hoorde uh, die mevrouw ook zeggen van uh, ook, uh, duiken bijvoorbeeld, waar je zich ook hard voor maakt. Is ja. dat nog iets, of zijn het de sporten waarvan je denkt, die heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Maar... Ja, want ik wou eigenlijk Marco uh, vragen. Marco Borsato dat is een fan duiker hè? en ook mede ja, ambassadeur ja, ja. van de Nationale ja. Sportweek. Ik wou eigenlijk met hem duiken deze week, maar dat is helaas niet meer gelukt. Ja, dat moet je niet in Nederland uh, gaan doen, joh. Maar dan moet ik misschien bij Dennis gaan doen. Ja, of lekker naar Egypte toe eventjes, wat lekker warm Fantastisch. is. Fantastisch. Ja. Ja. Ja. Misschien... Lijkt... ja, dat kan. Ja, dat ja. kan. Ja. Maar ja. ook zelfs een vriend van mij, die heeft ook een, een, dwars, een gedeeltelijke dwarslezing. Die ja. is ook mee gaan duiken, maar dan wel onder begeleiding. Dus ja. die, uh, gewoon, ja, die werd gewoon eigenlijk aan de hand vastgehouden. Maar ja, je geniet net zo van alles wat je ziet. Alleen ja, dan doe je het niet als sport, maar echt recreatief. Ja, en waar heb je dan de begeleiding voor nodig? Vraag ik me dan af. Om als je kan zwemmen. houden. En... En, uh, ja, precies. Dat was meer het probleem. Ja. ja. Dus, maar het kan wel. Ja, nou, absoluut ambitie. Ja. Eerst maar eens Paralympisch kampioen met dat golven worden, want dat zie ik ook nog wel gaan gebeuren. Nou, dan moeten we dan over over gaan. Over vier he? jaar zetten we ja. Monique Kalkman in de boeken daarvoor. Nou, of in, Rio is nog, of geen, ja, in 2016 in Rio is nog geen Paralympische sport. Oh, 2020. Oké, okay. okay, dat duurt. Hopelijk. Nog even. Ja. Hoe oud ben je dan? Midden 50. Moet kunnen. Nog net. <laughs> ja. Mag ik jou heel erg bedanken voor je prachtige verhalen... en uh, je geduld dat je hier wilde komen op dit nachtelijke tijdstip... in de Nationale Sportweek. Ja, heel graag gedaan. Monique Kalkman was dat dus uh, twee uur lang te gast in Casaluna. Zometeen hier op Radio 1, nog steeds wakker van WNL. En ook daar wens ik u veel plezier mee. Fijne nacht nog. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. En CRV.